Michel Koenen met het NOS-journaal. Oud-Brexit-minister Rob is de zevende persoon die Theresa May wil opvolgen... als leider van de Britse Conservatieve Partij. Hij zegt de focus, discipline en vindingrijkheid te hebben... om de Brexit voor elkaar te krijgen. Nou, het burgemeester van Londen, Boris Johnson... geldt bij de boekmakers nog altijd als de grote favoriet om mee op te volgen... die 7 juni terugtreedt als partijleider. Het Leidse Museum Boerhaven is uitgeroepen tot beste museum van Europa. Het kreeg de prijs voor de vernieuwende manier... waarop wetenschap en geneeskunde worden gebracht. Volgens de jury worden de laatste technologieën... en persoonlijke verhalen gebruikt. Zo zijn er replica's van kunststukken die je mag aanraken... en zijn er educatieve spellen. In Afghanistan proberen 300 hulpverleners te voorkomen... dat een eeuwenoude minaret instort. Door aanhoudende overstromingen kalft het fundament af... waarop de 65 meter hoge toren staat... De vrijwilligers die proberen de stroming van de overstroomde rivier om te leiden. De minaret uit 1190 staat op de werelderfgoed van UNESCO. En overstromingen door zware regenval hebben de afgelopen dagen in Afghanistan al en zeker 24 mensen het leven gekost. Wisselend succes voor Nederlandse voetballers in het buitenlandse bekerfinale toernooi. Arjen Robbe bekroonde zijn periode bij Bayern München met het winnen van de dubbel. Bas Dost en trainer Marcel Keizer wonnen met Sporting de beker in Portugal. En doelman Jasper Sillissen die verloor zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona. Valencia was in de bekerfinale te sterk met 2-1. Het weer nog. Vrij veel wolkenvelden. In het noorden kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nou, is er vrij veel bewolking met vooral in het noorden kans op wat regen. En het zuiden breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.